12 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag. Babysterfte in Nederland flink gedaald. Nederlander ontvoerd in Mali. Een schaatsgoud op 500 meter voor Jan Smekens. Het weer toenemende bewolking met hier en daar wat lichte regen en maximaal rond 11 graden. Er staat een frisse zuidwestenwind, vooral aan de kust. Morgen met name op de Wadden mogelijk een stormachtige wind. In de loop van de dag vanuit het westen bewolking en regen. En ook dan wordt het een graad of 11. Goed nieuws over babysterfte in Nederland. Had ons land in 2001 nog de hoogste babysterfte binnen de toenmalige Europese Unie? Inmiddels moet dat beeld worden bijgesteld. Uit onderzoek blijkt nu dat de babysterfte sindsdien namelijk met 40% is gedaald. Gynaecoloog Hein Bruinsen, voorzitter van de Pirinatale Audit. Dat is een grote studie naar de oorzaken van babysterfte. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Uh, was u verrast door zo'n sterke daling? Nou, we waren niet verrast, want we hebben natuurlijk vanaf 2001 ieder jaar de, de, de sterkste aantallen gezien. Alleen, we waren wel verrast dat het ook in 2009 en 2010 ja, in een behoorlijke mate nog steeds gedaald was. Ja, hoe is die sterke daling te verklaren? Uh, dat is niet eenduidig, denk ik. Het is te verklaren doordat we door die twee Europese onderzoeken behoorlijk wakker geschud zijn... dat het in Nederland toch minder goed ging dan we dachten... En ja, daardoor ontstaat er natuurlijk een, een grotere alertheid en, en er, is natuurlijk, er zijn natuurlijk een aantal, aantal richtlijnen, een aantal protocollen ingevoerd waardoor dat, de, waardoor dat minder werd. En in de laatste jaren is er met name ook van de kant van, van VWS, uh, is er nogal wat, nog wat geld beschikbaar gekomen om dingen zoals die, als die audit waar ik daar voorzitter van ben en een aantal andere dingen op te zetten om te zorgen dat dat, dat, dat daalt. Ja, dus vooral de, de aandacht en wat meer geld hebben wellicht ja, en, wel geholpen. Wat, wat, ik, wat heel belangrijk is, wat ik nog vergeet... is natuurlijk toch de samenwerking tussen de beroepsgroepen in de verloskunde, de verloskundigen en de gynaecologen. Die is ook de laatste jaren een stuk beter geworden. Kunt u al iets zeggen over hoe Nederland het er nu zou afbrengen... in vergelijking met andere Europese landen? Want we hebben de getallen uit het grootste gedeelte van de Europese landen niet. We hebben wel de getallen van twee landen die het heel goed deden in, uh, uh, bij de Europese sterftecijfers, Namelijk Vlaanderen en, uh, en uh, Finland. Dat zijn landen die een hele goede registratie hebben. En in 2010 zijn wij op, in Nederland op gelijk niveau gekomen met Vlaanderen. En we zitten nog wel iets minder goed dan de vinden, maar ook die halen we langzaam in. Dus ik heb goede hoop dat als we twee jaar verder zijn, dat we die ook ingehaald hebben. Dus dat gaat, zeer, dat gaat heel de goede, gaat goed, de goede kant op. Ja, bent u al tevreden of is er nog winst te halen? Ik ben natuurlijk tevreden, maar ik ben ook niet tevreden, want er is behoorlijke winst te halen. En als we dat rapport wat we gisteren aan, aan VWS hebben aangeboden, als u dat leest, dan zult u zien dat er een groot aantal aanbevelingen in staan. Waarbij de kans dat we in de komende jaren toch nog, ja, ik zou bijna zeggen een 30, 40 procent kunnen dalen, dat dat zeker aanwezig is. Okay. Ja, dus in die zin ben ik niet tevreden, het kan een stuk beter, maar als ik terugkijk ben ik wel tevreden, ja. Okay. Nee, het blijft uw aandacht houden in ieder geval. Hij blijft onze aandacht houden, zeker. Goed. Dank u wel, Hein Bruins, voorzitter van de perinatale audit. Een grote studie naar de oorzaken van babysterfte. En dan in Pakistan zijn bij een aanval door een NAVO-helikopter 25 Pakistanse militairen omgekomen. 14 anderen raakten gewond. De slachtoffers vielen toen de helikopter een legerpost in het noordwesten van Pakistan aanviel. Het toestel kwam van een NAVO-basis in Afghanistan. Het is nog onduidelijk waarom de legerpost werd aangevallen. De Pakistanse autoriteiten hebben uit woede de grens met Afghanistan gesloten. En daardoor kunnen de NAVO-troepen in Afghanistan niet meer via Pakistan worden bevoorraad. Dit is het NOS-journaal met de Jong. Degenen die hun rijbewijs willen halen, moeten ook verplicht een uur les krijgen in een vrachtwagen. Dat stelt Transport en Logistiek Nederland voor. Alexander Sackers is voorzitter van TLN. Goedemiddag, meneer Sackers. Goedemiddag. Waarom wilt u dat eigenlijk aankomende automobilisten en motorrijders ervaring laten opdoen in een vrachtwagen? Ja, we vinden het van grote betekenis dat mensen die in de auto achter het stuur zitten, dat ze die dat die het gevoel hebben wat een chauffeur in een vrachtauto. Beleefd. Het beeld wat de chauffeur in een vrachtauto heeft van de weg. Hm. We constateren heel vaak dat personenauto's, bijvoorbeeld de kleine de ruimte die tussen vrachtauto's, of een vrachtauto moet altijd ruimte laten voor de auto voor hem, hm. uh, uit veiligheidsoverwegingen, je ziet ze vaak daar, daarvoor nog rijden, met invoegen of uitvoegen, levensgevaarlijke tafereelen. Wij zijn ervan overtuigd dat als iedereen zo'n ervaring heeft, dat hij zich heel anders gedraagt... in de omgeving van een vrachtauto. Oké, okay, als we elkaar in elkaar kunnen verplaatsen, dan gaat het allemaal beter. Maar hoe bent u op dit idee gekomen? Nou, eigenlijk is het idee ontstaan uh, op een moment dat ik zelf... Uh, in een les heb gekregen. Uh, voor mij was het opzienbarend wat ik toen beleefd heb. Uh, ik heb met de vorige minister, de heer Camille Eurlings... op een gegeven moment bij het project Veilig op Weg bij basisschool... Daarover gesproken, Die was ook enthousiast. En toen hebben we nu gezegd, laten we de nieuwe minister... mevrouw Melanie Schultz van Hagen voorstellen... om met ons in ieder geval een experiment te gaan doen... om te kijken of dat kan worden gerealiseerd. Ja, en dat gaat u vanmiddag doen op het TLN-congres. Wat verwacht u? Gaat ze dat doen? Uh, ik denk dat ze enthousiast gaat reageren. Dat, uh, uh, uh, zij zit wat dat betreft heel positief in elkaar. En zeker waar het gaat om, we moeten dat eens met elkaar onderzoeken. Hè. Mm -hmm. Bijvoorbeeld een 10.000 uh, mensen die een rijbewijs halen vrijwillig. Dat laten we eens dus kijken wat die ervaren. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat dat uh, veel zal bijdragen aan de veiligheid. Nou, een, een beetje een praktisch probleem. Een uur les op een vrachtwagen. Het, het lijkt me best leuk hoor, maar is het wel genoeg? Het is zeker genoeg om het gevoel te krijgen, de ervaring te hebben... en te, te beleven en te voelen wat die chauffeur in een vrachtauto beleeft. Ik heb het zelf in de lijven ondervonden. Mm -hmm. En je, echt, je gaat je anders gedragen. Ja, en Zijn er voldoende lesvrachtwagens voor dat plan? Uh, ik ben ervan overtuigd dat uh, zowel de verkeersscholen die vrachtwagenchauffeurs uh, opleiden... Uh, hier graag aan meewerken, als ook de, de ondernemers in de transport... Die zullen heel graag samen met de rijschoolhouders hier inhoud aan geven. Ja, iedereen heeft belang natuurlijk bij een veilig uh, verkeer. Essentieel. Dank u wel. Alexander Zakkers, voorzitter van TLN. In Timbuktu, de hoofdstad van Mali, is gisteren een Nederlander ontvoerd. Een Duitser zou bij de ontvoering om het leven zijn gekomen. Afrika-correspondent Kees Broeren, uh, wat is er bekend over de ontvoering? Wat we nu met uh, zekerheid toch mogen zeggen... is dat het gaat om één Nederlander die gistermiddag zou zijn uh, ontvoerd. Eén uh, Nederlander en daarnaast een Zweed en een Zuid-Afrikaan van Britse afkomst. Uh, bij die uh, ontvoering door uh, gewapende mannen in Dubuktu. Uh, een toeristenplaats overigens niet. De hoofdstad van Mali, maar een toeristenplaats in het noorden van het land. Mm -hmm. Daar werd ook een Duitser uh, ontvoerd. Mensen werden gedwongen door de overvallers om in een terreinwagen te stappen... die Duitsers heeft zich daartegen verzet en is ter plekke neergeschoten en om het leven gekomen. Uh, we moeten aannemen dat de drie ontvoerde Europeanen... onder wie dus die Nederlander... die inmiddels uit Timbuktu zijn weggevoerd... en dan waarschijnlijk hoger in het noorden van Mali... diep in de Sahara, diep in de woestijn zitten. Maar gebeurt dat eigenlijk vaker dat er mensen worden ontvoerd in Mali? In Mali worden wel mensen ontvoerd. Uh, en ook elders natuurlijk uh, in de Sahara. Maar dan heb je het toch voornamelijk over het noorden van Mali. Het gebied uh, boven Goa en Timbuktu. Uh, dat zijn honderden kilometers zand. En daar is in het verleden gebleken worden wel vaker buitenlanders ontvoerd. Uh, bijvoorbeeld door mensen die zeggen dat ze lid zijn van Akim. Al-Qaeda in de islamitische Maghreb. Mm. Dus een met Al-Qaeda verwante islamitische beweging in Noord-Afrika, die actief is in de woestijn. Maar in Timbuktu zelf en ook daar ten zuiden daarvan. Uh, zijn tot op heden geen ontvoeringen geweest. Er is deze week eerder nog zuidelijker van Timbuktu. in de plaats van ook een ontvoering geweest van twee Fransen. Mm het -hmm. is dus, dus opvallend dat blijkbaar. die, als het gaat om terroristen. dat die dan ook steeds zuidelijker, bijvoorbeeld in Mali, opereren. Ja, je had het net al over wie erachter zou kunnen zitten. Uh, het zou natuurlijk een beweging gelegerd aan Al-Qaeda kunnen zijn. maar het kan ook om geld gaan. Wat denk je? Ja, het kan ook uh, om geld gaan. Het kan ook om puur banditisme gaan. Als het gaat om uh, groepen die opereren in uh, de woestijn, zoals in het noorden van Mali... dan is het toch vaak een uh, mengeling inderdaad van smokkelaars, van bandieten, van terroristen... of van mensen die gewoon kidnappen en zeggen dat ze terroristen zijn... maar uiteindelijk toch vooral uit zijn losgeld. Dat is ook in het verleden gebleken. Er zijn eerder Europeanen ontvoerd, die zijn vaak... Lang gevangen gehouden. Er is vaak langdurig onderhandeld uh, over losgeld, hoewel dat officieel natuurlijk uh, niet zo mag heten. Ja. En uh, wellicht wordt het ook met uh, deze ontvoering van onder meer die Nederlander een zeer langdurige zaak. Oké, okay, afwachten dan. Kees Boeren, dankjewel. In Kenia is een container met een grote hoeveelheid ivoor onderschept. In de hoofdstad Nairobi vonden douane-ambtenaren 87 slachtanden van olifanten. De container stond in een depot. Er was doorgegeven dat er souvenirs in zaten. Vlak voor de lading naar Hongkong zou worden verscheept... werd de container gecontroleerd. De grote hoeveelheid slachtanden was verstopt... onder beeldjes van hout en van bewerkt speksteen. Ivoor van Afrikaanse olifanten wordt meestal naar Azië gesmokkeld. Daar worden er beeldjes van gemaakt en traditionele Chinese medicijnen. In Astana, Kazachstan, zijn de schaatsers bezig met een wereldbekerwedstrijd. Op dag 2 worden er drie afstanden verreden. Joris van den Berg. Een week geleden greep Jan Smekens op een honderdste na goud in Chelyabins. Met andere woorden, hij kwam een honderdste tekort op de 100 meter. Vandaag was het omgekeerd in Astana op de tweede 500 meter van dit weekend. Smekens zegevierde in 35.05 en was daarmee een honderdste sneller... dan de Koreaan Taibou Mo, die wel stevig de leiding in de World Cup... op de 500 meter nu in handen heeft. Derde plaats elf keurig teruggekeerd in de A-groep. Jesper Hospes. Bij de vrouwen was het ook een strijd met heel kleine verschillen. De grote namen lieten zich eindelijk een keer zien. Jenny Wolff won in 37-98... en hield een duizendste over op sang die dus dezelfde tijd reed, 37-98. Margot Boer, ze wordt telkens ietsjes beter... eindigde op de vierde plaats in 38-06... en Thijsje Oenema stelde ietsjes teleur... met 38-45 haar minste World Cup-optreden van dit seizoen tot nu toe. En op de 1500 meter liet Irene Wust zich een beetje in de luren leggen... door een bliksemstart van de Canadese... Christine Nesbit. Vorige week won Wust in 15702. Vandaag reed ze nagenoeg dezelfde tijd. Maar 1.57.00 was louter genoeg voor de derde plaats achter Claudia Pechstein, die 1.56.77 reed. En Nesbit die met bliksemsnelle openingsronde uitkwam op 1.56.10. Op 6, 7 en 8 staan Diana Valkenburg, Marit Leenstra en Linda de Vries. En later vandaag nog één nummer: het klapstuk van de dag. De 5 kilometer voor mannen. En dan is er verkeersinformatie bij de AWB in Den Haag. Edwin Gerritsen, goedemiddag. Goedemiddag. De N209 Rotterdam-Blijswijk is in beide richtingen dicht bij Berco en Rodereis. Dat komt door een ernstig ongeluk. En tussen Zwolle en Deventer moeten treinreizigers rekening houden... met een verdraging van meer dan een uur. Door een aanrijding rijdt uit tussen Olst en Deventer geen treinen. Dan nog het laatste nieuws. Uit België komen berichten dat er eindelijk een akkoord is over een nieuwe regering... Formateur Di Rupo begon gisteravond rond 6 uur met de zes partijen... aan een laatste ronde van onderhandelingen om eruit te komen. En België heeft zo'n anderhalf jaar zonder nationale regering gezeten. De formatie is de langste uit de wereldgeschiedenis. De berichten over het akkoord komen van het persbureau Belga... en verschillende journalisten van de VRT. Ze melden het akkoord op Twitter. Dan nog de andere hoofdpunten van het nieuws. Een Nederlander ontvoert in Mali. Hij werd samen met twee anderen meegenomen uit een restaurant in Timbuktu. De babysterfte in Nederland daalt spectaculair. In tien jaar is er een afname van 40%. En Jan Smekers pakt goud op de 500 meter bij de Wereldbekerwedstrijden in Astana. Dit was het NOS journaal. Zometeen Argos met Max van Wezel. Deze Navado Chant wordt door de shamanen gezongen om de ziel te reinigen en de krijgers te bevrijden van traanogen, wagenziekte, katers, muggen. Je hoeft je niet overal voor te verzekeren. Gelukkig is er Blue van VGZ de non-ons zorgverzekering vanaf 77 euro. Goedkoop, makkelijk en dagelijks opzegbaar. Kijk op Blue.nl. Schat, daar blijven ze nou! Ik hou het niet meer! Nou, Sjaak is visser en een voetballer. Luc heeft spit, Maar is die wasmachine dan echt zo zwaar? Verhuizen, voor minder dan je denkt. Erkende verhuizen. Wat kost een verhuizen.nl? Blue van VGZ. Vanaf 77 euro. Kijk op blue.nl Wat doen kinderen door de weeks? Die gaan naar school. Ze krijgen de kans aan hun toekomst te bouwen. Elke dag. Wat doen 150 miljoen andere kinderen? Ze werken in een mijn of op een vuilnisbelt. Ook elke dag. Hun kans op een betere toekomst is niet heel.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 Alles voor betere zorg. Let op: Een investering die goed is voor de Nederlandse economie en scheepvaartsector is nu extra goed voor uw vermogenspositie. Zeker als u 52% inkomstenbelasting betaalt. Bij JEA Ship Investments kunt u nu investeren in een aantrekkelijke scheepsmaatschap. Wilt u weten wat dat oplevert? Kijk op jeashipinvestments.nl. Raadpleeg voor uw besluit tot investeren altijd het prospectus.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 Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel. Goedemiddag, welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Een jaar geleden stonden de kranten vol smakelijke anekdotes... over hoe Amerikaanse diplomaten dachten over president Karzai van Afghanistan... een paranoïde en slappe figuur, Vladimir Poetin, een corrupte, bazige dief... En Silvio Berlusconi, een hopeloze ijdeltuid. Zaken die eigenlijk voor de ogen van de ambassadeur waren bedoeld. Maar dankzij Wikileaks konden we allemaal meelezen. Wat hebben die ontboezemingen allemaal opgeleverd? En zit er in de honderdduizenden documenten nog informatie die we niet kennen? Vorige week werd tijdens een conferentie van onderzoeksjournalisten in Eindhoven... een speciale Wikileaks zoekmachine gepresenteerd... We stellen de zoekmachine straks aan u voor. Radio 1, Argos. Maar eerst, net als een paar weken geleden, aandacht voor de trombosezorg in Nederland. Er wordt namelijk een felle concurrentiestrijd om de trombosepatiënt. Sinds tien jaar is het mogelijk om met een simpele vingerprik zelf thuis op de bank de mate van stolling te controleren. Nieuw opgerichte trombosediensten, exclusief voor de zelfmeetpatiënt, zien sindsdien een gat in de markt. De traditionele trombosediensten, die de patiënten nog op locatie controleren via een prik in de arm, zijn niet van die concurrentie gediend. De diensten hebben het toch al zwaar. Er komen binnenkort nieuwe antistollingsmiddelen op de markt, waarvoor geen regelmatige controle van het bloed meer nodig is. De oude diensten vrezen voor hun bestaan. Twee weken geleden onthulden we... dat er elk jaar minstens 25 doden vallen... door slechte trombosezorg. Ondertussen vechten de oude en nieuwe trombose diensten... om de gunsten van de patiënt en natuurlijk om zijn geld. Helene van Beek doet verslag... van een vrijstaaltje staaltje van marktwerking in de gezondheidszorg. We zijn hier in de rechtbank van Maastricht... En er dient zo dadelijk een kort geding tussen de Nationale Trombosedienst voor zelfmeters. En die heeft drie andere Limburgse trombosediensten um, gedaagd. En het gaat um, om concurrentie, om uh, het uh, verstrekken van patiëntenbestanden door apothekers. Maar ja, aan de andere kant zijn er ook mensen die zeggen... ja, Odette, Albert Heijn maakt uh, betere reclame dan de C1000... en die vechten ook om dezelfde patiënt. Dus daar kan je wel wat over zeggen. Dat is natuurlijk ook zo. Maar of we nou in de zorg uh, de concurrentie op deze manier met elkaar aan moeten gaan... nou, dat vind ik wel te bezien. Het gaat wel over gezondheidszorg, hè. Het gaat niet over het kopen van een pakje melk. Zo'n 35.000 trombosepatiënten die bloedverdunning gebruiken, controleren thuis hun stolling. Zelfmeten heet dat. Het biedt vrijheid en comfort. Maar die zelfmeters vormen nog geen 10% van alle patiënten met antistolling in Nederland. Het overgrote deel gaat nog steeds regelmatig trouw naar de trombosedienst om zich in de arm te laten prikken. Nieuwe commerciële aanbieders zien hier een gat in de markt. En dat zijn virtuele trombosediensten die werken via internet. Ze vechten met de traditionele trombosediensten om de patiënt. In deze concurrentieslag gaat het hard tegen hard. Willen die gewone trombosediensten simpelweg hun klanten niet kwijt? Of zijn die nieuwe commerciële aanbieders cowboys op zoek naar geld? En wat betekent het allemaal voor de trombose patiënt? Ik ben Johan Vogel uit Weesp. Sinds april 2011 heb ik trombose. Twee tot drie keer in de week moest ik naar de prikpost van de trombosedienst. Ik heb gevraagd aan de trombosedienst om, om dat zelf te kunnen gaan doen. Dat de wachtrijen in met name de bejaardencentra waar je terecht kwam nogal lang waren. En als je dat met werk moet combineren of met andere zaken in je privéleven dan is dat, dan is dat lastig. Dat kon, maar dan moet je wat langer trombose patiënt zijn. Ik heb het advies gekregen om te gaan googlen... Van, om te kijken of het, hoe dat gaat bij de trombosedienst. Dat heb ik gedaan. Ik kwam vervolgens bij de trombosedienst uit. En het was een hele toegankelijke website. Ik kon daar ook meteen mee aan de slag. Daartoe moest ik eerst een, een, een test doen... Dan moet je een soort diploma halen om te kijken of je wel voldoende van de materie weet. En daartussendoor kwamen nog een aantal bezoekjes aan de prikpost... waarmee ik dus met de dame van de prikpost in gesprek kwam... en vertelde dat ze de week nadien al bij mij langs zouden komen om het apparaat aan te meten. Want dat deden ze thuis, waarop zij tegen mij zei... dat klopt niet, want wij komen niet bij jou thuis. Uh, wij komen alleen maar thuis op het moment dat er, uh, dat er sprake is van, uh, van bedlederigheid of zo. Nou, dat, heb ik, dat, vond, dat vond ik vreemd. En zei, zei bezoer, maar zij bezoer me dat dat zo was. Dus ik ben nog eens goed gaan kijken toen ik thuis kwam. Van, wat is dat dan precies? En toen kwam ik erachter dat er twee soorten trombosediensten zijn. Namelijk eh, ben ik inmiddels achter de Stichting Trombosedienst... waar ik dan origineel bij loop. Hè. Daar ben ik doorverwezen door, door mijn specialist. En eh, de Nationale Trombosedienst, die dus ja, een andere commerciële eh, club is. Twee weken geleden melden we in onze uitzending dat er grote problemen zijn in de trombosezorg. Het nos journaal De trombosezorg in Nederland is nog steeds niet op orde. Dat leidt tot onnodige sterfgevallen, meldt het radioprogramma Argos. Vorig jaar bracht de Inspectie voor de Gezondheidszorg al een kritisch rapport uit over de trombosezorg, waarin maatregelen werden geëist. Daarvan is volgens Argos weinig terechtgekomen. Het afgelopen jaar noteerde de inspectie 69 ernstige incidenten... vooral door verkeerd gebruik van bloedverdunners... of slechte communicatie tussen zorgverleners. Door die fouten kwamen volgens de inspectie zeker 25 mensen om het leven. Er gaat van alles mis in de keten van de trombosezorg. Maar er is nog iets aan de hand. Er verschijnen nieuwe partijen op de markt die moderner werken. Eén daarvan is de Nationale Trombosedienst. De voorzitter daarvan is Rob Neter. De Nationale Trombosedienst is een initiatief van de Universiteit van Amsterdam en de Technische Universiteit van Eindhoven. Waarbij het erom ging om eigenlijk een stuk techniek te ontwikkelen waarmee mensen zouden kunnen zelf zorgen. En vervolgens is die software gemaakt en aangeboden aan alle trombosediensten in Nederland. Alleen niemand was daarin geïnteresseerd. Toen hebben de betrokkenen die hebben zelfstandig een trombosedienst opgericht. We zitten op landgoed Zonneoord in de bossen van Ede. Hier houdt Rob Neter kantoor. Hij is afgestudeerd arts, een dokter in zaken. In 2008 kwamen de oorspronkelijke oprichters van de Natzatomboosdienst langs... Uh, en vroegen aan mij of ik hen kon helpen bij het uh, groter maken van deze dienst. Omdat het hen niet gelukt was uh, om in de uh, voorafgaande jaren... Uh, meer dan 180 klanten aan zich te binden... terwijl dit product of deze dienst natuurlijk toch enorme voordelen heeft. Een andere nieuwe aanbieder is de Begeleide Zelfzorg van Sabine Pinedo, ook arts. Zij werkt als internist in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Haar virtuele trombosedienst zit in een spiksplinternieuwe privékliniek in Amsterdam-Zuid. De trombosepatiënt kan de stollingswaarde van het bloed doorgeven via internet. De patiënt, als hij de waarde heeft doorgegeven, kan hij chatten met, een, met de arts. Als er een uh, hoge waarde wordt doorgegeven, dan uh, ontvangt de arts een uh, mail dat er een hoge waarde is doorgegeven, direct. Dus uh, ook op de iPhone komt die dan uh, terecht. Dus daar kunnen we meteen op inhaken. En het systeem geeft ook automatisch uh, aan... als de waarde afwijkend is, bijvoorbeeld heel hoog is... komt er direct in zicht uh, met rode letters... Uw waarde is verhoogd. Doet u vandaag rustig aan. Doet u niet aan contact sporten. En wij nemen nog contact met u op over de dosering. En dat gaat dan vaak telefonisch. Maar er wordt ook direct gemeld. Neemt u vandaag uw pillen in ieder geval nog niet in. Goedemorgen, mevrouw Wissens. Morgen. Ik zie dat u een vrij rood oog heeft. Heeft u dat al langer? Van de vorige week. Vorige week. Nou, dat heb ik hier wel. Je hebt nooit contact gehad met de huisarts daarvoor? Nee, ik heb er geen last van. Geen last van. Ik zie inderdaad, de afgelopen periode was INR ook in uw streefgebied. Dus wat dat betreft um, zit dat al goed. Alleen als het zicht weggaat, minder wordt altijd eventjes aan de ja. Ja? ja. Een ochtend op de trombosedienst in het academisch ziekenhuis van Maastricht. Patiënten laten daar hun INR controleren. Dat is de maat voor de stolbaarheid van het bloed. Voor iedere patiënt is een streefgebied vastgesteld. Daarboven is het bloed te dun en is er kans op bloedingen. Daaronder is het te dik en loopt iemand kans op stolsels, ofwel trombose. De traditionele trombosediensten doen ook aan zelfmeten. Maar slechts een klein deel van de patiënten controleert zijn bloed thuis. Die reguliere trombosediensten zijn aangesloten... bij de Federatie van Nederlandse Trombosediensten directeur van deze koepelorganisatie, is Odette Pauwe. Wat vindt haar club van de nieuwkomers op de markt? Leden vinden het lastig dat deze twee diensten zijn ontwikkeld. Het voelt als uh, concurrentie, en dat is het natuurlijk ook een beetje. Tromhalverdiensten voelen zich soms ook bedreigd... door die tromhalverdiensten. Ik vind het wel leuk. Concurrentie uh, schudt ook de boel een beetje op. Ik vind het niet verkeerd. Sabine Pinedo van de begeleide zelfzorg, ervaart die concurrentiestrijd in haar praktijk. Als patiënten zich bij ons aanmelden, doen ze een e-learning. En uh, vervolgens uh, komen ze op locatie en dan... Uh, in de tussentijd hebben ze alweer contact gehad met hun eigen trombosedienst. En dan melden ze dat ze dit doen. En uh, ja, dan uh, worden ze toch op een of andere manier... weet dan de trombosedienst te verwoorden hoe slecht wij uh, zorg leveren. En dat de patiënt die wordt onzeker daarvan. En uh, durft niet naar ons over te stappen. Dat klinkt als bedreigen. Uh, we dreigen in ieder geval. Ze maken de patiënt erg, uh, erg onzeker. En zo onzeker dat ze denken van... nou ja, ik weet wat ik nu heb en ik weet niet wat ik krijg. En in sommige gevallen kan de patiënt dan... als de oude trombosedienst van die patiënt op dat moment het hoort... dat ze willen overstappen, dan kan de patiënt ineens van de wachtlijst af. En dan kan hij meteen aan zelfmeten gaan doen. Dat klinkt als uh, angst voor concurrentie. Ja, en dat is natuurlijk begrijpelijk, want het is een hele onzekere markt. Uh, ja. Ik kan het me voorstellen, maar liever niet over de patiënt heen. Om klanten te werven gebruiken de concurrenten onconventionele methodes. Rob Neter van de Nationale Trombosedienst. Ons grootste probleem is hoe bereiken wij mensen. En uh, aangezien onze klanten eigenlijk, ik denk... Nou, bijna zonder uitzondering heel blij zijn... met het feit dat ze bij ons zijn. Hebben wij tegen onze klanten gezegd... zorg er nou voor of probeer te helpen... dat ook anderen uh, daarvan uh, kunnen profiteren. Als je dat doet... dan moet je daar natuurlijk zelf ook wat tijd... of wat energie in steken. En daarvoor krijg je van ons een, uh, een cadeaubond van 15 euro. Mag dat? Dat weet ik eigenlijk niet. Heb ik eigenlijk nooit meer gestaan. Ik uh, leid de patiënten toe naar een... Uh orthopediek goed vindt. En ik krijg daar geld voor. Mag dat? Eigenlijk geldt daarvoor hetzelfde. Ik zou dat eigenlijk niet zo erg weten. Het, het, het, laat ik het zo zeggen, waarom ik er niet zo bij stil heb gestaan eh, tot nu toe, is dat het gaat over een, een Irisbond van 15 euro, waarvan ik het idee heb eh, dat dat een heel eh, vriendelijk bedragje is waarmee je een patiënt of een cliënt zou kunnen vragen: doe iets voor mij, dan, doe ik, dan krijg je van mij een kleinigheidje. Op het moment dat wij daarvoor 100 euro zouden gaan betalen dan zou ik denk ik ook helemaal hebben uitgezocht of het wel kan. Worden er veel irisbonnen opgestuurd, zo, per week? Nee, ik denk dat dat er uh, twee per week zijn, maximaal. Bent u trombosepatiënt en wilt u direct en zonder wachtlijst... met trombose zelfzorg beginnen? De Nationale Trombosedienst wordt door haar gebruikers gewaardeerd met een 9. Ga naar trombosezelfzorg.nl. zelfzorgnl uh, In alle instantie uh, zijn wij een beetje wakker geworden... door radiospotjes van de Nationale Trombosedienst. Jaap Prikarts eigenaar van 29 apotheken in Limburg. Hij hoorde die spotjes, werd daardoor geattendeerd op het bestaan van de Nationale Trombosedienst... en het leek hem een goed idee om al zijn patiënten met antistolling daarover te informeren. Ja, dat klopt. En waarom dacht u dat? Nou, uh, het is een bekend punt dat er enorme wachtlijsten zijn voor het uh, zelfmeten. Doet u dat vaker? Ja, we zijn, uh, dit is een van de eerste projecten in deze, in deze hoek, laat ik zo zeggen. Nooit meer naar de trombosedienst. Meet voortaan zelf de stollingswaarde van uw bloed. Dat staat met vette letters boven een brief... die 4000 klanten van de Verenigde Apotheken Limburg ongevraagd in de bus kregen. Als cliënt van onze apotheek willen we u informeren... dat er de mogelijkheid bestaat om uw bloedwaarde zelf te meten. Waarmee u uw leven een stuk gemakkelijker kunt maken. Denkt u zich eens in. Nooit meer naar de prikpost. Nooit meer blauwe plekken. En helemaal vrij om zelf een vingerprikje te doen... op elke plaats en op elk moment dat u dat past. De brief noemt maar één aanbieder waar de klant voor zelf meten naartoe kan de Nationale Trombosedienst. Voor de zekerheid zit er ook een folder van die dienst bij... met daarop alleen maar lachende mensen. De brief eindigt met... U zult, net als de vele mensen die al trombose zelfzorg doen... een grote vrijheid en tevredenheid ervaren. Met vriendelijke groet, uw apotheker... in samenwerking met de Nationale Trombosedienst. Hoeveel kreeg u daarvoor betaald? Niks. U doet dat... Voor niks? Ja, wij doen het voor niks. En eh, hoeveel brieven hebt u verstuurd ongeveer? Er zijn ongeveer 4000 brieven geweest. En de postzegels, wie heeft u betaald? De postzegels zijn door de Nationaal Trombois betaald. Goed, samenvattend, u hebt het gedaan om uw patiënten te informeren. U hebt er geen geld voor gekregen of anderszins. Hebt u enig financieel belang of voordeel bij? Nee, ongelooflijk, maar nee. Een soortgelijke brief werd afgelopen maanden ook verstuurd in Zoetermeer... door de Mediek Apotheek. Daar gebeurde dat in samenwerking met de begeleide zelfzorg van mevrouw Pinedo. Maar in Limburg verwijzen de apotheken naar de nationale trombosedienst van Robneter. Mag dat wel, deze vorm van reclame in de gezondheidszorg? Robneter. Uh, ongetwijfeld. Ik, heb, ik zou niet weten waarom dat niet zou mogen. Nou, patiënten krijgen thuis een brief uh, van de apotheek en samen uh, met u ondertekend. Maar de adressen van mensen die antistolling nodig hebben zijn uit het bestand van de apotheek gelicht. Mag dat? Puur technisch is het een brief van de apotheek. Ik heb geen idee naar wie die brief gestuurd is. Behalve dat ik weet dat zij de brief hebben gestuurd aan die mensen waarvan ze kunnen vermoeden, op basis van hun medicijngebruik uiteraard... dat zij bij de uh, trombosedienst onder controle zijn. Dat is één. En ik weet ook dat ze daarbij um, nog een tweede selectie hebben doorgevoerd. En dat is dat het moest gaan om mensen die al langer dan negen maanden die medicijnen slikken... omdat zelfzorg alleen maar is, is vergoed voor mensen die chronisch antistoning gebruiken. De gewone trombosediensten, die ook zelf service aanbieden... kijken met argus ogen naar wat er allemaal gebeurt. Ik heb de indruk dat ze ons zien als een uh, uh, luis in de pels. En misschien ook uh, niet een prettige luis in de pels. Niet als een stelletje cowboys? Ja, dat uh, merk ik ook wel eens. Uh, dat is ook wel eens tegen ons uh, gezegd. En we doen het ook een beetje anders uh, dan de reguliere trombosediensten. Directeur Jan van Welsch van de regionale trombosedienst Oostelijk Zuid-Limburg is erg gesteld op hun traditionele manier van werken. Hij vindt het allemaal maar niks met die nieuwe aanbieders op de markt en met dat thuis zelf meten kijk dat zelf meten, dat is comfortabel. En weet u, het probleem is dat wij in een maatschappij leven die comfort wil hebben. En die neemt het comfort, die neemt dan de mindere kwaliteit op de koop toe... ten gunste van het comfort. En wij, vind ik, als, als professionals moeten ervoor staan dat wij vooral op die kwaliteit letten. En als het dan ietsje minder comfortabel zou zijn, dan moet dat maar. Maar, nogmaals, we leven in een tijd waarin we dat niet kunnen tegenhouden. En dat is best jammer, vind ik. En u vindt niet dat de Nationale Trombosedienst de krenten uit de pad pikt? Je zult nog wel zien wat, wat, wat de krenten zijn. Want onze ervaring nu is, die, paar die wij, de patiënten die wij gehoord hebben... het kan stevig misgaan in het tromboseland. Dus uh, misgaan met de dosering, misgaan met bloedingen en dat soort zaken. En kijk, de ervaring van de Nationale Trombosedienst is, uh, is nog van die naart... zo gering eigenlijk, dat je, dat je dat nog niet kunt zeggen. Ze moeten het eerst nog maar eens laten zien dat ze dat kunnen... zonder dat er uh, zeg maar doden vallen, als je zo wilt. Mijn naam is Jan Holleman, ik woon in Loosdrecht en ik ben trombosepatiënt uh, denk ik zo ongeveer 19 jaar. Men heeft mij gevraagd of ik interesse had in zelfmeten een tijd geleden. Uh, dat heb ik een tijdje uitgesteld, maar nu was het zover dat ik daar aan toe was en, uh, om die cursus dan te volgen. Op mijn uh, computer kreeg ik plotseling een site te zien van de Nationale Trombosedienst. En ik dacht meteen dat is een algemeen overkoepelend orgaan van diverse trombosediensten. Maar eh, niks bleek minder waar, want eh, voordat ik dus de hele serie had doorlopen... dus de cursus en de naam, enzovoort, enzovoort... en een afspraak had gemaakt met een stollingsdeskundige... Eh, heeft men eh, mij daarvoor diverse malen proberen te bellen. En eh, er werden vragen gesteld van eh, naam, enzovoort, enzovoort. Maar ook over medicijnen. En toen begon er eigenlijk bij mij een lichte brand. Ik denk... Waarom moeten ze dat weten voor medicijnen? Want dat is toch bekend bij de trombosedienst in het gooien. En, en toen ik daar rechtstreeks naar vroeg, zei men... Ja, maar die gegevens die moeten wij apart opvragen. Mijn vraag was toen... Ik ga ervan uit dat u een overkoepelend uh, orgaan bent... waar diverse regio's trombosediensten bij aangesloten zijn. En het antwoord was nee. Mogelijk bent u benaderd voor het zelfmeten van uw bloedstolling... in samenwerking met de Nationale Trombosedienst. Kort na de eerste brief valt er weer een brief op de mat van de Limburgse trombosepatiënt. Deze keer van zijn eigen vertrouwde trombosedienst. Wij willen u erop attent maken dat deze Nationale Trombosedienst niet uw huidige trombosedienst is... en dat de Nationale Trombosedienst niet bij u in de regio gevestigd is... maar in Ede op de Veluwe. Als u zich inschrijft bij de Nationale Trombosedienst... gaan afspraken verloren die de trombosedienst gemaakt heeft... in nauwe samenwerking met uw huisarts en de specialisten uit de regio. Deze brief met nauwelijks verholen dreigementen... wekt de woede op van de Nationale Trombosedienst... En wij hebben vervolgens besloten om uh, enerzijds hun uitspraken... en anderzijds het feit dat ze het samen hebben bekokstoofd... om dat voor te leggen aan de rechter. Omdat dat volgens ons uh, nou, niet, ten eerste de uitspraken niet mogen... en ook de samenwerking op dit punt niet mag. Ja, is het nodig te doen, uh, meneer de voorzitter, uh, in het land van de trombosezorg. U ziet het al aan de opkomst van, uh, van deze behandeling. Negen dagen geleden, op donderdag 17 november, treffen de partijen elkaar bij een kortgeding in de rechtbank van Maastricht. En dat is de tweede keer, want vorig jaar stonden dezelfde partijen ook al voor een kort geding bij de rechtbank. Deze keer eist de Nationale Trombosedienst rectificatie van de brief van de andere trombosediensten, omdat er leugens in zouden staan. En dat moet gebeuren via een notaris die erop toeziet... dat die nieuwe brief ook weer bij al diezelfde 4000 patiënten wordt bezorgd. Directeur Neter van de Nationale Trombosedienst... geeft een voorbeeld van een foute weergave van de feiten. Het tweede is dat zij aangeven... dat alle uh, lokaal gemaakte afspraken met specialisten uh, verloren gaan... Um, maar dat is uh, volstrekt on, uh, onjuist omdat wij aan uh, de trombosedienst gewoon een overdracht vragen. Zoals dat ook gebeurt als een uh, patiënt verhuist. Uh, en als de trombosedienst die overdracht gewoon netjes doet, dan hebben wij alle uh, afspraken, wij, uh, uh, die krijgen wij. En vervolgens nemen wij met huisarts, specialist en apotheek contact op om hen te vertellen uh, dat hun patiënt uh, bij ons klant geworden is. Dus dat is ook heel erg ja, verwarrend, misleidend, vervelend. Ruziënde partijen. Onduidelijkheid voor patiënten. Maar ja, wel een goed voorbeeld van marktwerking in de zorg. Odette Pauwe, de directeur van de Federatie van Thrombosediensten, ziet het met leden ogen aan. De inspectie heeft twee sporen en het ministerie natuurlijk ook. Want aan de ene kant praten we de hele dag met elkaar over patiëntveiligheid. Over keten daar, over afspraken die we met elkaar moeten maken. En aan de andere kant is er natuurlijk marktwerking in de zorg. En als dat dan niet klopt met elkaar en je gaat uitleggen dat het niet klopt... dan krijg je het antwoord ja, maar marktwerking mag. Nou ja, je bent ik ben uitgepraat daarover. We leggen de zaak voor aan de inspectie voor de gezondheidszorg. Aan inspecteur-generaal Gerrit van der Wal. Alles wat een patiënt zelf kan doen, dat moet uh, ondersteund worden. Ja, dat is helder. Maar ik bedoel, um, u bent op de hoogte gebracht... van deze concurrentiestrijd en deze um, ja, rechtszaak die gevoerd wordt. Ja, wij worden van zoveel dingen op de hoogte gebracht. Uh, ik ga er geen partij in kiezen. Oké, okay, ik, uh, ik kan u wat laten zien. Ik heb uh, brieven bij mij die momenteel uh, verspreid worden... onder uh, um, patiënten in Limburg. De Nationale Trombosedienst uh, werkt samen... Met de Verenigde Apotheken Limburg. Zou u daar eens naar nou willen kijken? Ja, nou deze briefwisseling ken ik niet en dit concrete initiatief ook niet. Maar ik herhaal graag wat ik eerder heb gezegd: dat alles wat een patiënt zelf kan doen, moet ondersteund worden. Maar een apotheker verbindt zich aan een concurrent van de Federatie van Nederlandse Diensten, Zeg maar de, de reguliere ja, wat ouderwetse club. Mogen die zomaar patiënten gaan aanschrijven die antistollingen slikken? Nou, hoe dat juridisch zit, dat durf ik nu even niet te zeggen. Kijk, we leven in een vrij land uh, en in een gezondheidszorgstelsel... wat toenemend uh, mogelijkheden biedt voor uh, ondernemers. Uh, wij bemoeien ons daar als inspectie niet mee. Wij kijken alleen naar de gevolgen voor de kwaliteit en veiligheid. Uh, als dit tot betere, veiliger, kwalitatief hoogstaande zorg leidt... dan vinden wij dat goed en dan zal het ons minder een zorg zijn hoe dat tot stand is gekomen. Als het andersom is, want concurrentie kan natuurlijk... wanneer het te veel over prijs gaat en te weinig over kwaliteit... ook tot negatieve gevolgen leiden en dan zullen we dat ook signaleren. Ik vind dat vechten om patiënten in de gezondheidszorg... Ik, het is niet mijn ding...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 Gisteren deed de rechter uitspraak in het kort ding in Maastricht waarover u hoorde. De rechter wijst alle eisen van nieuwkomer de Nationale Trombosedienst af. De brief van de traditionele trombosediensten bevat wel enige misleidende informatie... maar de verwarring bij de patiënten zou alleen nog maar toenemen... als ze weer een nieuwe brief zouden krijgen, vindt de rechter. We hoorden een verslag van Helena van Beek, Gerard Leenders... Jelte Postumus, Kees van der Bos en technicus Alfred Koster. Argos, Radio ONJO. Nieuws over onderzoeksjournalistiek en onderzoeksjournalistiek in het nieuws. En deze rubriek maken we samen met ONJO NL, de website voor onderzoeksjournalistiek van de publieke omroep. Vorige week congresseerde de Vereniging voor Onderzoeksjournalisten in Eindhoven, was een van de onderdelen van de bijeenkomst was het Legebeke-legaat... vernoemd naar de drie jaar geleden overleden Gerard Legebeke... destijds eindredacteur van dit programma Argos. Een aantal Nederlandse hoofdredacteuren... vertelden over hun ervaringen met Wikileaks. En de Argos Machinery werd gepresenteerd. Een speciale Wikileaks zoekmachine. U hoort een verslag van de bijeenkomst. Het woord is aan journalistieke senior Ad van Liempt. Dames en heren, goedemorgen. Hartelijk welkom. Uh, fijn dat u allemaal uh, hierheen gekomen bent. Ik heet u welkom namens de stichting Gerard Legebeke de Le Dat is een, uh, een kleine stichting met één grote doelstelling. Namelijk het uh, levend houden van de gedachte aan Gerard Legebeke... de al bijna legendarische eindredacteur en motor... achter het onderzoeksprogramma Argos. Zaterdagochtend, 19 november. Vandaag precies een week geleden. Ad van Liemt, voorzitter van de stichting Legebeke-Legaat... opent de jaarlijkse bijeenkomst ter nagedachtenis aan de in 2008... overleden Argos-eindredacteur Gerard Legebeke. De bijeenkomst vindt plaats in de Fontys Hogeschool in Eindhoven... en gaat over Wikileaks... Dat is de klokkenleiderswebsite die vorig jaar honderdduizenden vertrouwelijke Amerikaanse regeringsdocumenten via het internet openbaar maakte. In Eindhoven blikken vertegenwoordigers van vooraanstaande media, zoals de NOS, RTL Nieuws en NRC Handelsblad, terug op hun berichtgeving over Wikileaks. En er wordt een nieuwe zoekmachine gepresenteerd, de Argos Machinery. Een zoekmachine speciaal voor WikiLeaks die studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met Argos hebben ontwikkeld. VPRO-presentator Chris Kenen leidt de bijeenkomst. Hij introduceert de eerste spreker. Professor Bart Jacobs, hij is hoogleraar computerbeveiliging aan de Radboud Universiteit Nijmegen en hij is ook lid van de deze zomer opgerichte Cyber Security Raad. En in die functie adviseert hij en uh, helpt hij de overheid... bij het beveiligen van overheidsinformatie tegen hackers. En dat is interessant, want met zijn andere been... Uh, is hij ook adviseur van onder andere Argos. Uh, namelijk, die, die adviseert hij bij uh, het doorzoeken... van nu juist dat soort informatie. En dat is een uh, mooie dubbelpositie. Hij zei net al, ja, dat is het voorrecht van de wetenschapper... dat je met iedereen kan werken en uh, kan praten. Voor ons was die ogenschijnlijk wat tegenstrijdige positie... reden om hem vanochtend uit te nodigen en hem te vragen... om zijn gedachten over het fenomeen Wikileaks met uh, ons te delen. Jacobs is de supervisor van de studenten... die de Wikileaks-zoekmachine voor ons hebben gebouwd. Hij houdt een inleiding over allerlei ingrijpende veranderingen. die het gevolg zijn van het internet. en over de wijze waarop overheden hiermee omgaan. De overheden hebben over dit soort dingen. Ja, eigenlijk een zeer dubbelzinnige houding. tenminste in het Westen. In Nederland is minister Roosendaal nogal actief. over het bevorderen van de vrijheid van internet. Maar... Ja, hij heeft het dan vooral natuurlijk over dissidenten in verre landen, waarbij hij ongelooflijk boter op zijn hoofd heeft. Als het gaat over de situatie in Nederland, waar wij natuurlijk ook allerlei inmiddels controlemechanismen hebben, zoals verkeersgegevens, waarbij van iedereen bijgehouden wordt wie met wie belt, mailt, enzovoort, enzovoort. Volgens professor Jacobs zijn democratische rechten van de burger in het geding door dit soort controlemaatregelen van de overheid. Maar ook door de wijze waarop grote commerciële partijen, zoals bijvoorbeeld Google, privacygevoelige informatie over internetgebruikers verzamelen. Het idee in een democratie, en hierin ben ik zo naïef, ik geef het direct toe, is de overheid is transparant en uh, de burgers hebben een privéleven wat uh, ontoegankelijk is. Nou ja, in de praktijk is het natuurlijk omgekeerd. De burger is transparant geworden en uh, heeft onder druk van allerlei privacy-beperkende maatregelen steeds minder controle over eigen informatie. En bestuurders verzetten zich steeds sterker tegen allerlei transparantie-bevorderende maatregelen. Belangrijke tegenkrachten daarin zijn er natuurlijk wel. Burgers zijn steeds meer zelf uitgever geworden. En het monopolie op die informatiedragers is doorbroken... waardoor een burger niet eerst een hele commerciële drukkerij op hoeft te zetten... om zijn informatie te verspreiden. Die kan gewoon blogs schrijven. En, uh, en natuurlijk, klokkenluiders zijn in uw vakgebied steeds belangrijker geworden. Soms via u, maar soms ook uh, op eigen initiatief via Wikileaks-achtige infrastructuur. Laat ik even over Wikileaks hebben, want uiteindelijk is dat uh, het belangrijkste punt uh, natuurlijk hier... De autoriteiten in de VS noemen publicatie van die documenten onverantwoordelijk. Mijn reactie daarop is... ...ja, slecht beveiligen, van dit soort dingen is onverantwoordelijk. En dan is de eigen schuld gestoten neus. Ik vind vanuit mijn vakgebied wel dat dit soort documenten uiteindelijk geheim moeten blijven. Maar eigenlijk vind ik het wel ontzettend leuk dat het een keer uitgelekt is. Omdat je eens kunt zien wat er voor armdrukkerijtje achter de schermen allemaal plaatsvindt. Dus ik wil er niet voor pleiten dat dit standaard op straat moet liggen... Maar af en toe is het eigenlijk wel leuk. Deze en andere motieven brachten Bart Jacobs ertoe Argos te helpen... bij de ontwikkeling van een zoekmachine voor Wikileaks. Het resultaat is die Argos-machinerie. is een dedicated zoekmachine. Dus die zich met name richt op één specifiek domein. Google is een zoekmachine in de breedte... die allerlei soorten documenten aan kan. In dit geval is de zoekmachine gespecialiseerd... Uh, en... Uh, het biedt interessante mogelijkheden, ook op uw vakgebied... om dit soort technieken breder in te zetten. Met dit soort zoekmachines krijg je natuurlijk niet meteen... binnen vijf minuten een uh, gefundeerde tweet die je de wereld in kunt sturen. Het is echt uh, terug naar het ambachtelijke werk... waarbij je moet investeren in je middelen. En je zou kunnen zeggen, dit is een versterking van de traditionele rol... van journalist als onderzoeker die sorteert en interpreteert. Hoofdredacteuren discussiëren in Eindhoven over de Nederlandse mediaberichtgeving als gevolg van Wikileaks. En over de vraag of er, na de enorme Wikileaks-golf rond de kerst van vorig jaar, nog een tweede leven is voor de ruim 700.000 documenten die Wikileaks openbaar heeft gemaakt. Ik vind dat Wikileaks, journalistiek gezien, ja, gewoon buiten gewoon interessante stukken heeft opgeleverd. Joost Oranje, adjunct hoofdredacteur van NRC Handelsblad. Hij is een van de sprekers. Oranje noemt als belangrijkste voorbeelden... de manier waarop de Amerikanen achter de schermen... probeerden Nederland te beïnvloeden over de Afghanistan-missie... en de rol van topambtenaren... bij de besluitvorming op buitenlands politiek terrein. Maar we hebben ook een paar hele interessante stukken geschreven over uh, ja, de rol van Gerda Verburg... rondom het hele, de hele gen gewassen discussie in Europa, mm -hmm. wat we anders nooit hadden gedaan. Maar waar we door deze stukken opkwamen en daar gewoon interessante stukken over hebben geschreven. NRC Handelsblad heeft de afgelopen twee jaar... van alle landelijke dagbladen... de meeste artikelen over Wikileaks gepubliceerd. Dat was mede het gevolg van een speciale deal... die de krant, samen met RTL Nieuws... sloot met de Noorse krant Aftenposten. Die had eind vorig jaar al... en dat was een half jaar voordat Wikileaks... al deze stukken op het internet zette... de beschikking over alle 250.000 zogeheten kabels. Dat zijn diplomatieke berichten van Amerikaanse ambassades. NRC en RTL waren op dat moment in een red race verwikkeld met de NOS om als eerste met de kabels over Nederland te komen. Wikileaks aarzelde. Maar nadat de combinatie NRC-RTL de deal met de Noorse krant Aftenposten rond had, sloot Wikileaks een deal met de NOS. Beide partijen kregen op dat moment echter nog lang niet alle kabels, vertelt Joost Oranje. We kregen in eerste instantie de Nederlandse kabels. Dat waren ja. er 3500 ongeveer. Ja. Uit een totaalpakket van 250.000. Ja, precies. Dat, dat gold voor de NOS ook. Uh, daar kwam toen heel veel berichtgeving uit voort. Een paar maanden later gooide Wikileaks zelf al die 250.000 documenten opeens het net op. Daar kwam bijna niets meer uit voort. Hoe verklaar je dat? Dat heb je overal gezien, hè? Ook, ook bij de andere Nederlandse media... Nou ja, Ik denk dat dat te maken heeft met uh, het feit dat wij de lat hoog hebben gelegd... als het gaat om de verwerking van die stukken. We hebben altijd gezegd, we moeten niet alleen naar die stukken kijken... we moeten ze ook checken. Dus er zat best wel veel journalistiek werk aan. Dat hebben we dus bij die uh, 3500 stukken gedaan. Dat hebben we ook met een aantal onderwerpen gedaan... die uit de 250.000 voortkwamen. Uh, maar ja, op een gegeven moment... Ja, de krant moet ook iedere dag gemaakt worden. Met het nieuws wat er iedere dag is. Ja, dus op een gegeven moment ontstond er, ja, er ook wel een, een zekere WikiLeaks-moeheid op de krant. Van ja jongens, dit kunnen we op een gegeven moment ook niet meer behappen. Ja. Het is zo verschrikkelijk veel. Het is zo verschrikkelijk moeilijk om uh, ja, je focus te kiezen. Dat was bij die 3500 nog relatief makkelijk. Hoewel dat ook natuurlijk enorm veel was. Dat het ook om die reden denk ik een beetje is doodgebloed. Hans Larousse, hoofdredacteur van NOS Nieuws tot afgelopen zomer, beaamt dit. Ook de NOS heeft minder dan 5% van alle 250.000 kabels überhaupt bekeken. Maar Larousse maakt er tevens een relativerende opmerking bij. Nederland is niet het enige land. In tal van andere landen hebben andere grote media... andere porties van de documenten doorgenomen. Er was al heel veel werk gedaan, hè? want het is niet zo dat die 250.000... Toen ze de Wikileaks publiceerden, voor het eerst beschikbaar. kwamen. Want de New York Times, de Guardian, Le Monde, de Spiegel, El Pais waren er al overheen gegaan. En nee, zij stonden Daarna... op het net. Dus nou. laat ik zeggen, er was al heel veel uitgehaald mm -hmm. uh, aan nieuws. De uit twintig journalisten bestaande speciale Wikileaks-ploeg van de NOS is opgeheven. En het grote Wikileaks-onderzoek is inmiddels gestaakt. Ik ben er wel van overtuigd dat als je verder gaat zoeken. dat je nog heel veel dingen tegen gaat komen. Uh, die misschien voor journalisten. ...iets minder van belang zijn omdat ze niet automatisch tot de opening van pagina 1 of 3 of wat dan ook leiden. Maar die nog wel heel interessant zijn voor mensen die veel dieper door willen gaan uh, en willen studeren op... ...of later willen publiceren of een documentaire willen maken. Ja. Het maar het, het is net wat ook... Joost zegt, op een gegeven moment is de spankracht van de journalistieke organisatie... ...voor de lezing van de documenten in de eerste lijn is voorbij. Ook Joost Oranje ziet nog een tweede leven voor de nog niet bekeken Wikileaks documenten. Het is interessant als, uh, als naslagwerk. Wij hebben recent nog bij de val van Gaddafi. hebben wij voor een achtergrondstuk over Libië in de krant. ook nogmaals de kabels op Libië bekeken in die tijd. En er zijn best wel interessante dingen gekomen. Maar ja. achtergrond, niet inderdaad meer nieuws. De Wikileaks zoekmachine is bedoeld voor professioneel onderzoek door journalisten en wetenschappers. Er staan in de 700.000 documenten nog veel gegevens die privacy gevoelig zijn en die ook gevaarlijk en wellicht zelfs levensbedreigend kunnen zijn. In landen als Afghanistan en Irak is niet iedereen blij met de aanwezigheid van de Amerikanen en met mensen die samenwerken met de Amerikanen. En daar gaan die documenten soms wel over. Daarom is de zoekmachine niet voor algemeen gebruik en kunt u hem ook niet op internet vinden. De zoekmachine is ontwikkeld door de studenten Erik Bos. Dennis Brentjes, George Giele, Rick Haring en Nick Overdijk. Zij zijn allemaal van de vakgroep Informatica... van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Nou, We houden u in Argos absoluut op de hoogte van de vondsten... die de zoekmachine nog gaat opleveren. Dit was Argos. Volgende week zijn we er weer met achtergronden bij het nieuws... en zaken die in het nieuws zouden moeten zijn... Straks op deze zender Radio 1 Tros in bedrijf. Met onder meer een gesprek met Daniel Ropers. Hij is de hoogste man van de grootste Nederlandse internetwinkel Bol.com. En daarna krijgt u vanmiddag nog de Tros Autoshow te horen. En Opium Radio over de fototentoonstelling Mijn naam is Cohen. En nog veel meer programma's. Ik wens u een goed weekend. Je hebt de meest saaie droom die je kan voorstellen. Maar de volgende nacht heb je dezelfde droom. En de volgende nacht weer. En weer. En weer. En weer. En weer. En weer. Wonderlijke, ware verhalen over dromen. Morgen kwart over zes in Plots. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Uitgeverij Balans viert feest. Met 25 jubileumboeken van topauteurs als Paul Witteman, Kees Vasseur en Susanna Janssen. Grote namen voor een kleine prijs. Nu in de boekhandel. Als ik zeg je vermogen verzilveren. Wat zeg jij dan? Amsterdamgold.com Bescherm je vermogen. Als u nu lid wordt van de VARA voor maar 8,50... kunt u een cadeau kiezen dat veel meer waard is dan die 8,50. Bijvoorbeeld de nieuwste Kinderen voor Kinderen CD. De waarde van... 12,99. Ja, dus ga snel naar VARA.nl. Word lid voor maar 8,50, kies uw cadeau met overwaarde... en maak bovendien kans op mooie prijzen. Als ik zeg tot 11 uur s'avonds bereikbaar en in het weekend... wat zeg jij dan? Amsterdamgold.com Bescherm je vermogen. Dit is Radio 1.